De demente man van 84 uit Dongen, die twee dagen werd vermist, is doodgevonden. De politie sluit een misdrijf uit, maar kan nog niet zeggen wat de doodsoorzaak wel was. De man woonde in een zorgcentrum in Dongen en verdween donderdag spoorloos, waarschijnlijk op de fiets. Kennissen en de politie begonnen een zoektocht naar de man die slechter been was en medicijnen nodig had. En enkele uren na de zoektocht werd hij toevallig gevonden door een voorbijganger. Waar en onder welke omstandigheden is niet bekendgemaakt. In Brussel is de hele dag gewerkt aan de voorbereiding van de troonswisseling van morgenochtend. Prins Filip heeft zich met prinses Mathilde al in het parlement voorbereid op de eetaflegging. Die is morgen om twaalf uur, anderhalf uur nadat koning Albert de akte van troonsafstand tekent. Er worden in Brussel zeker een half miljoen mensen verwacht die de nieuwe koning willen zien tijdens de balkonscène. In de Tour de France staan na de ene na laatste etappe bijna alle klassementen al vast. Zeker is dat de Brits Chris Froome de Tour heeft gewonnen... en dat de Slovaak Peter Sagan de groene trui wint... tenzij ze een ongeluk krijgen. De bolletjes-trui gaat naar de Colombiaan Nairo Quintana... en die krijgt hoogstwaarschijnlijk ook de trui voor de beste jongeren. Bauke Mollema eindigt als zesde. Laurens Stendam zakte vandaag naar de dertiende plaats. Morgenavond is de finish in Parijs.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 Buiten is het 17 graden. Binnen zit Max van Bezel. Als Mark Rutte nou eens iedereen oproept een nieuwe Amerikaanse auto te kopen... dan kunnen we misschien Detroit nog redden. Een hele goede avond en welkom bij het Oog op Zaterdag. Eerst klinkt morgen het te Deum in de Sint-Michiels- en Goedele-kathedraal en daarna vindt de troonswisseling plaats. Ons panel gaat vanavond over België onder koning Philip. Op de Antillen liet Mark Rutte zich van zijn minder diplomatieke kant zien. Als de eilanden van Nederland af willen, dan kan dat, zei hij. Alleen willen ze dat wel. Op weer heel andere eilanden, namelijk de Galapagos-eilanden... hebben ze een wel heel bijzondere manier gevonden om een rattenplaag tegen te gaan... Bombardeerde eilanden met gif. Maar ja, nu zijn de liefhebbers van de reuzenschildpadden, schildpadden... hagedissen en leguanen weer boos. En morgen is de intocht op de Champs-Élysées. dus we kijken muzikaal terug op de 100e editie van de Tour. Maar allereerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 20 juli. Het aantal studenten dat zich dit jaar heeft aangemeld bij verpleegkunde... is verrassend hoog. Het zijn er 2000 meer dan vorig jaar... We denken dat de crisis daarin bepalend is. Dat uh, veel mensen denken van in de gezondheidszorg... daar zijn nog banen te verkrijgen. Daarom kies ik uh, voor deze opleiding. En er doet zich nu al een probleem voor... het vinden van goede stageplaatsen. Dat wordt lastig, zegt het Erasmus Medisch Centrum. We zijn uiteindelijk gebonden aan uh, een goede kwaliteit van zorg. Maar we willen ook een goede begeleiding uh, leveren. Dus er is ergens een grens. Als de studenten over een jaar of vier klaar zijn, zijn er waarschijnlijk weer te veel verpleegkundigen door de bezuinigingen in de zorg. En we blijven nog even in de medische hoek. Metalen kunstheupen, onderdelen van pacemakers en andere technische snufjes die artsen gebruiken, blijken niet altijd ongevaarlijk te zijn. Ik heb een experiment gekregen. Ik vind dat ik gewoon een goede heup had moeten krijgen die bewezen zijn in het verleden. U voelt zich een beetje proefkonijn? Ja, ja. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat de komende tijd bij alle ziekenhuizen kijken of de nieuwe middelen niet te snel worden ingezet. Dus het is aan ons ook om als inspectie steeds te zeggen uh, pak het vanaf het begin aan voordat je apparatuur binnenhaalt uh, of het echt een meerwaarde heeft voor de patiënt. Ook de operatierobot is zo'n technisch hoogstandje. Mooi apparaat maar niet per se beter. Het betekent dat de patiënt dus niet, uh, als hij door een robot geopereerd wordt... minder complicaties heeft of veel minder bloedverlies. Dat klopt, bevestigt deze chirurg. Je kunt er fascinerende dingen mee doen... en op een onwaarschijnlijk verfijnd niveau mee opereren. Maar dat vraagt wel om, om ervaring uh, en herhaling. Vlieguren maken, absoluut. Het moet wel heel raar lopen, wil Bouke Mollema... de zesde plaats in de Tour de France niet op zijn naam schrijven... Vandaag bleef hij in het wiel van nummer 7 om geen tijd op hem te verliezen. Ja, dat is niet uh, echt mijn stijl eigenlijk... gewoon om die hele klimmerswiel wiel te gaan zitten, maar goed. Want hetzelfde geldt, en, dan ja, ga je met hem kop over kop rijden... en dan, dan sprint je er ineens af of uh, verlies je zo nog tijd. Dus ik ben gewoon in zijn wiel gaan zitten... en uh, die zesde plek veilig gesteld. Het is lang geleden dat een Nederlandse renner het zo goed deed in de Tour. De man die Mollema ontdekte... ziet hem in de toekomst nog wel eens in het geel Parijs binnenrijden. Wij zijn vanmiddag middag tegen elkaar... Hij is in staat om de Tour nog eens keer te winnen, ongetwijfeld, ja. En dan heeft de Belgische koning Albert afscheid genomen. Vandaag is het met ontroering dat ik mij als koning een laatste maal tot u richt. Vanaf morgen is zijn zoon Philip namelijk, koning der Belgen. Albert noemt hem een goede opvolger, maar de meningen zijn, zoals wel vaker voorkomt in België, verdeeld. Ja, hij heeft geen goede imago. Hij komt een beetje stuntelig over, een beetje houten Het voordeel van het wijf. Ja, ik zie het zitten. Hij mag een beetje losser zijn van mij. Een ja. beetje zijn vrouw kunnen eens vastpakken zo. en een keer lachen en is spontaan. Een icoon van de Amerikaanse journalistiek is overleden. Witte Huisverslaggeefster Helen Thomas. Ze is 92 geworden. Meer dan 50 jaar legden ze op eenvolgende presidenten het vuur aan de schenen, zoals hier president Obama over de oorlog in Afghanistan. Helen Thomas. President, when are you going to get out of Afghanistan? Why are we continuing to kill and die there? What is the real excuse? And don't give us this Bushism. If we don't go there, they'll all come here. Over haar scherpe tong zei ze zelf: het zijn maar presidenten en wij hebben ze gekozen, dus hebben wij het recht kritiek te hebben. Thomas kwam ook op voor de zwakker in de samenleving. We had the right to ask questions to help the poor people, the underprivileged people who have no voice. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En de muziek van deze uitzending staat helemaal in het teken van de Tour de France. Morgen is de laatste etappe in Parijs. Mart Smeets, die is nog in Frankrijk. Goedenavond, Mart. Dag man, sorry. Mart, wat is voor jou het mooiste moment van deze nu bijna afgelopen tour geweest? Oh mijn god. Zijn er veel? Dat, nee, nee uh, uh, ik, ik heb veel te weinig meegemaakt. Um, ik heb van te ver af moeten toezien wat er gebeurde. Uh, dus ik heb niet zo, niet zo ontzettend veel indrukken. Uh. Wat ik gezien heb, heb ik op de televisie gezien. En dat, uh, dat, is, dat is a. niet goed en b. Uh, neem ik mezelf dat wel eens kwalijk. Maar het kan niet anders. Ja, dat is omdat je zo bezig bent met je eigen televisieprogramma, de avondetappen, dat je nee, eigenlijk dat heeft te weinig plekken kunt feit, zijn. Ja, dat heeft te maken met het feit dat uh, dat programma dat wij dus s'avonds maken, dat dat vaak uh, ver weg van de uh, etappe aankomst zit. Bijvoorbeeld, uh, de renners zijn nu geëindigd in Annecy en as I speak to you sta ik in uh, Boon. Dat is 290 oh ja, kilometer verder. Ja. Ja, wel een mooie stad, Boon. Ja, en daar kan je ook vrij redelijk eten... maar daar komen we hier niet voor. je ook. Oh, nee. Ik ja. ga het toch nog een keer proberen. Wat, wat, wat is de, de bl meest blijvende herinnering dan aan deze tour? Ik denk uh, het moment dat mijn collega Han Kok... gisterochtend aan Bouke Mollema met een heel benepen stemmetje vroeg... mag ik je iets vragen? Uh -huh. En dat hij als antwoord nee gaf. En in dat nee zat precies... Alle vergif die hij nog in zijn lijf had en alle teleurstelling en alles wat een mens en sterk en zwak maakt. Uh, hij wist dat hij eigenlijk wel ja moest zeggen, maar hij kon niet meer. En dat vond ik een heel mooi moment. Dat, dat ontroerde me, dat, met, dat die jongen met dat smalle koppie daar in beeld stond. Dat, dat zijn dingen die je bijblijven. Ik, ik heb meestal dat, dat soort herinneringen aan grote sportevenementen. Dat zijn meestal tweede of derde rangs momenten. Het is ook niet raar, hè, als je eerst denkt ik hoor bij de mogelijke winnaars en in de loop van de tour valt het tegen. En als je voor, als je voor jezelf het gevoel hebt, ik heb mijn verschrikkelijkste best gedaan wat ik in me had zitten, maar ik kom geen stap dichterbij. En dat zat allemaal in dat antwoord. Mag ik wat vragen? Nee. Welke muziek heb je voor ons uitgekozen? Mark? Oh, dat is de lulligheid ten top. Uh, ik ben een kind van de jaren 60 en 70. En ik uh, was verliefd op François Ardy. Oh, Dit was Johnny Hallyday? Nee, nee, nee. nee. Uh, Jacques Dutron was ook verliefd op, uh, op François Hardy. Ah, en, maar die heeft er ook uh, gekregen? Uh, ja, hij heeft er gekregen. En een prachtig kind bij haar verwekt, uh, Die ook in de muziek zit. Maar um, ik denk maar zo, als het maandagochtend is... en als wij uh, uitgefeest zijn in Parijs... Dan uh, zal heel langzaam zal Parijs uh, licht worden. En dan denk je aan Jacques Dutron. Il est 5 heures. Paris. C'est vrai. Je suis le dauphin de la place Dauphine. Et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait. Les balayeurs sont pleins de balay. Il est 5 heures. À... Paris. C'est vrai. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont ravie. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est cinq heures. Paris s'éveille.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 Les banlieusards sont dans les gares, à la villette on tranche le la. Paris Vinex regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris, s'éveille.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 die weer getrouwd is met Frans Gal. Dat weet Mart Smeets toch veel. Ze waren blij op de Antillen, met een goed lachse man als premier Rutte. Maar wat keken ze verbaasd van op... toen hij benadrukte dat ze mogen vertrekken, als ze dat willen. Vertrekken uit het Koninkrijk. Freek van Beets is oud-politiek adviseur van de minister-president... maar dan van de minister-president van de Nederlandse Antillen. Hij schreef ook het boek Het Einde van de Antillen. Goedenavond, meneer van Beets. Goedenavond. Ja... Die opmerking van Rutte, die wordt hier nogal ondiplomatiek gevonden. Ik hoorde Alexander Pechtold, dat lands op Radio 1, dat veroordelen. Uh, vindt u het ook een te harde opmerking? Het uh, is inderdaad wat, wat bot gezegd, maar het is geen, het is geen nieuws. Al vanaf, zeker vanaf 2005 hebben Nederlandse bewindslieden beklemtoond... Als de eilanden dat willen, dat zou het staatsverband het koninkrijk kunnen treden, mits de bevolking daarvoor de keuze maakt. Hè. Uh, daar is een referendum voor nodig en dat betekent dan, als je daarmee de volkswil als het ware hebt, uh, hebt uh, vertaald naar politieke actie, om het maar zo te noemen... ja dan kan het mechanisme in werking treden om het statuut te wijzigen enzovoort. En dan kunnen ze uit het koninkrijk stappen, dat kan. Nou, dan zei Rutte het wel op een hele losse manier. Ja, ja, zo van, ja. Je kunt me dag en nacht bellen als je eruit wilt. Ja, zo, zo simpel gaat het niet, maar het is, hij heeft er gelukkig wel bij gezegd... als de meerderheid van de bevolking dat wil. En dat is natuurlijk de kern. Uh, er is een referendum voor nodig. Dat ligt vast in, in besluiten van de Verenigde Naties over de ex-kolonie. Die mogen uit, uit, uit, met het moederland de banden verbreken, zal ik maar zeggen. Maar ja, daar moet dan wel een, een, uh, de meerderheid van de bevolking moet dat ook willen. En dat is tot nu toe ook altijd geweest met de, uh, met de eilanden op Antillen. Toen de, het land Nederlands Nederlandse Antillen werd opgegeven, daar zijn referenda aan vooraf gegaan. Op alle eilanden. Uh, onder andere op Curaçao in 2005. Mm. Waar overigens maar 5% van de toenmalige uh, uh, mensen... Oh, ja, 5% van de mensen die... die hun stem uitbracht in het referendum... hebben toen voor de optie uh, onafhankelijkheid Dat is er misschien paradoxaal aan. Ja. Hè? Dat, dat uh, Nederlandse politici... Ik, ik, moest, ik moest ook opeens denken aan oud-PVV-kamerlid Hero Brinkman... die er toen voor pleit om de eilanden op marktplaats te verkopen, ja. geloof ik. Ja. Ja. De Nederlandse politici roepen dan al jaren van... als jullie onafhankelijkheid uh, willen, mag van ons. En als je dan de eilandbewoners vraagt, willen ze het helemaal niet? Nou ja, een... een, een, een een wat luidruchtige groep wilde dat al heel lang. En op dit moment is op Curaçao een coalitie aan het bewind... waar de, de partij van, van de, de in mei vermoorde Wiels uh, leider van was. Ja. Pueblo Soberano. En in naam zegt het al, soeverein volk. Die wilde onafhankelijkheid. Het is de enige partij die dat ook als, als, ja, als belangrijkste politieke uh, uitgangspunt heeft geformuleerd. Die partij is nu aan het bewind. Als je de tweede man van die partij is nu premier... En ik denk dat Rutte daarmee ook heeft willen aangeven... Van, hoor, zeven, jullie kunnen wel steeds roepen onafhankelijk te willen worden. Doe het dan ook, neem dan ook de consequenties daarvan. Ik denk dat hij dat eigenlijk heeft Want willen wat zeggen. Wat zijn de consequenties? De consequenties zijn dat je daarmee uh, de banden met het koninkrijk verbreekt. Je, uh, je verliest als burger dan uh, op de eiland het Nederlandse paspoort. Dat is toch wel een heel belangrijk reisdocument. Um, je zult dan zelf voor je defensie moeten zorgen, want dat is nu een Koninkrijktaak. Uh, je zult ook de buitenlandse betrekkingen zelf moeten verrichten in alle 180 of meer landen die bij de Verenigde Naties zijn aangesloten. En dat voor een eigen. Kan eiland... je begroting op orde brengen? Dat moet sowieso, maar dat is al de afspraak. Dat moet eigenlijk elk land. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom Rutte dat nu zo heeft gezegd. Het ziet er ernaar uit dat de huidige, ook het huidige kabinet uh, op Curaçao niet in staat zal zijn om een, om een sluitende begroting te maken. En ja, de kosten ook daar van de, van de pensioenvoorzieningen... in een vergrijzende bevolking... en de kosten van de gezondheidszorg zijn zo groot... dat je moet afvragen of een, het, het, het draagvlak van een bevolking... met 140.000 mensen dat soort dure voorzieningen kan blijven, blijven ja. dragen. Premier Rutte stelde zich een beetje als zakenman, politicus op... tijdens dit bezoek aan de West. Hij, hij zei ook gewoon, uh, nogal in mensen hun gezicht... jullie zouden je eens wat ondernemender moeten gedragen. Ja. Ja, <laughs> kijk... Waar, waar, waar Nederlandse politici zich wel eens aan ergeren... is aan de ene kant dat uh, van Antilliaanse kant... bij bepaalde politieke partijen heel sterk geroepen... Nederland bemoeien niet met ons, wij kunnen het allemaal heel goed zelf. En aan de andere kant ook er zo'n neiging is... van als het moeilijk is om toch maar even bij Nederland te vragen... van kun je nu ons helpen? En ik denk dat hij nog eens heeft duidelijk willen maken... dat na de staatkundige veranderingen van uh, 10 oktober 2010... toen het land de Nederlandse Antillen werd opgeheven... en de eilanden autonoom in het koninkrijk werden... dat daarmee ook de verhoudingen zijn veranderd. Hij heeft wel gelijk dus eigenlijk. Uh, nou ja, gelijk. Ik vind, je, je kunt je gelijk op verschillende manieren ter uitdrukking brengen. En ik vind dat hij het wel wat bot heeft gedaan, ja. Ik dank u. Freek van Beets, oud-adviseur van diverse minister-presidenten... van de toen nog bestaande Nederlandse Antillen. We gaan terug naar de muziek van de Tour de France. Naar de keus van Marijn de Vries, profielrenster... ze won onder meer het criterium van Hilversum, dag Marijn... Wat vond jij het mooiste moment van deze tour? Nou, voor mij was de Mont Ventoux echt het mooiste moment. En uh, dat kwam vooral omdat ik er zelf was die dag. Okay. Ik was de gast in de avondetappe. En uh, samen met Thijs Zonneveld ben ik echt vlak voor de renners aan de Mont Ventoux opgereden. We mochten van de gendarmes eigenlijk al niet meer door. Uiteindelijk zijn we tot 700 meter onder de finish gekomen. En uh, op het moment dat we bij een televisie waren, waren de renners al aan de voet. dat ja, was al echt een uh, fantastische ervaring. Was dat je eerste keer op de van toe? Ja, ook dat nog. Dus ik wist qua klim sowieso niet wat me te wachten stond. Uh, en met al dat publiek erbij. Het was echt nog waanzinniger dan op tv. Uh, dat zal ik nooit meer vergeten. Welke plaats uh, hoort wat jou betreft bij, bij deze tour, bij het wielrennen? Ja, ik heb eigenlijk inderdaad meer een plaats die voor mij bij het wielrennen hoort. Uh, ik heb zelf als renner, vooral op beklimmingen, op zulke lange beklimmingen... eigenlijk altijd een deuntje in mijn hoofd. En dat is dan niet per se een deuntje dat ik heel leuk vind. Het is vaak... Ja, of een heel irritant reclameliedje, of een tune van een uh, televisieprogramma. En vaak ook maar één zin daarvan, dat blijft zich maar herhalen. En sinds het nummer uh, vorig jaar gecoverd werd door Triggerfinger... heb ik eigenlijk bijna elke beklimming uh, I Follow Rivers van <laughs> Triggerfinger in mijn hoofd. En die vind en je, en je eigenlijk heel aan... irritant? Eigenlijk vind ik hem dus inderdaad heel irritant. Maar we gaan wel draaien. Op de een andere manier komt hij iedere keer weer terug. En ik weet dat heel veel renners hetzelfde hebben... dat die op uh, een beklimming een duntje in hun hoofd hebben. Dus uh, ja, vandaar. Triggerfinger. Oh, I beg you. Can I follow? I don't Op zoek van wielrenster Marijn de Vries, de Belgische groep Triggerfinger. Ik wil eindigen met een bijzondere wens... die mij als koning en als vader na aan het hart ligt. Omring de toekomstige koning Philip en de toekomstige koningin Mathilde... met uw actieve medewerking en met uw steun. Dat waren woorden uit de afscheidstoespraak vanmiddag... van de Belgische koning Albert... die na twintig jaar de fakkel overgeeft aan zijn zoon Philip. Ja, troonswisseling in België lijkt niet zo'n feest te worden... als een tijdje geleden in Nederland. Hoewel ik hier net het bericht binnenkrijg... dat op het Vossenplein in het centrum van Brussel... Het volksfeest is losgebarst, het bal nationaal. Maar goed, dat is in Frans-Stadig Brussel. En de Vlamingen, u hoorde dat in het nieuwsoverzicht... lijkt het allemaal een beetje koud te laten, die troonwisseling. Wat is de toekomst van die monarchie in België? Daarover ga ik praten met drie onderdanen van de koning der Belgen. Sabine van der Putte, correspondent in Nederland... voor de Vlaamse omroep, de VRT... Mark Rijdenbouw, historicus en journalist voor De Standaard. Schrijver van diverse uh, boeken over de geschiedenis van de Belgische monarchie ook. En schrijver Tom Lanwa. En ik wil eigenlijk van jullie alle drie eerst weten... ben je nou een Vlaming of een Belg, Tom? Ik ben beide. Jij bent beide. Sabine? Ik ben ook beide. Mark? Uh, ja, en ook nog uh, Gentenaar, want dat is de plek waar ik woon. Uh, en voor de rest ben ik uiteraard ook zo'n uh, cosmopoliet uh, die uh, geen wortels heeft. Wat zijn jullie en... eigen... Wat zijn die... Nee, het is goed beantwoord. Jullie hm. mogen door naar de tweede ronde allemaal. <laughs> Wat zijn jullie eigen emoties bij, uh, bij deze troonswisseling? Ik begin nu even bij Mark. Ja. Eh, uh, wel, ik, ik, ik heb er een vreselijke hekel aan, want professioneel uh, heeft het mijn uh, zomer alvast vergald. Maar uh, als burger, laat ons zeggen, is het... Hoezo uh, ja, vergald, het, je moet aan het werk opeens. Ik heb geweldig moeten werken de voorbije dagen, en, en trouwens, op dit moment ben ik nog aan het werken. Nu, je het voor mogelijk, en morgen opnieuw, want dan is de, de officiële kroning, of nee, de, de machtsoverdracht die dan plaatsvindt. Dus, uh, ja, het is, uh, het is wel een, eigenlijk een zegen voor de media, want er komt, de komertijd is alvast tot nu toe gevuld. Maar uh, ja, het, is, het, is, het is op een bepaalde manier wel een prettige gebeurtenis. Er gebeurt wel eens wat. Sabine, hoe gaat de Nederlandse correspondent van de VRT die dag doorbrengen morgen? Wel, ik word verondersteld om uh, na te gaan hoe Nederland die dag zal beleven. En dat is voor mij heel moeilijk, omdat mijn aanvoelen is... dat het uh, vooral in Nederland een dag als een andere zal zijn. Ik denk dat we het helemaal niet gaan beleven... Ik ben bang van niet. Ik ga naar Amsterdam, waar de nieuwe kerk alle Belgen gratis zal binnenlaten. Alleen ben ik heel bang dat ik daar nauwelijks Belgen zal aantreffen. Behalve misschien een verdwaald iemand uh, die beschutting zoekt voor de warme zon. Tom, uh, bij ons is die troonswisseling echt een groot volksfeest uh, geworden. Tenminste, ik, ik zelf zwierf om drie uur s'nachts nog steeds uh, door de stad rond. Um, in België lijkt dat toch anders te worden ervaren. Hoe, hoe zie je dat verschil? Hoe verklaar je dat? Ja, maar ik vrees dat de vraag al zo gesteld is dat de enige mogelijke manier om een uh, wissel van de kroon te vieren, de Nederlandse manier is en het al de rest wat er gebeurt, minder is of uh, niet alleen anders is, maar eigenlijk gewoonweg een, een aansluiting betekent. Ik heb naar het Nederlandse volksfeest inderdaad gekeken, af en toe met bewondering, af en toe met verbijstering, maar regelmatig ook, net zoals naar op d'US, met vier grote plaatsvervangende genen. Ik denk de manier waarop men het in België viert is zeer Belgisch. Dat wil zeggen dat zowel de voor- en de tegenstanders. dat schreef Iw de Smet vandaag in de, in de morgen, ja. van, van de krantenmorgen. Ja. eigenlijk een argument voor en tegen met uh, niet eens hoffelijkheid, maar met, met grote voorzichtigheid te berden brengen. Uh -huh. Omdat het aantal mensen die de koning steunt uh, te groot is op dat de separatisten, de ja. meestal de Vlaamse realisten, ja. er uh, echt uh, rare bij zouden kunnen spinnen. Enfin, die zijn te groot. En omgekeerd is het natuurlijk ook zo, er zijn wel veel separatisten. Dus dat ligt helemaal anders dan in Nederland. Dus dat het anders is dan in Nederland, dat staat vast. Maar uh, ik gun de Nederlanders een feestje, ik ben met een Nederlander getrouwd ook. Dus ik nee. begrijp het allemaal heel erg. We hebben zelfs de Nederlandse vlag uitvragen. Maar we moeten niet de arrogante vragen stellen, zeg maar. Nee, nee, het gaat niet arrogant. Het is niet arrogant, het is gewoon anders. En dat grote volksvis, kijk naar alle op ik zie ook niet, zelfs wanneer we toch kunnen stellen... dat er meer Belgische winnaars zijn geweest van de Ronde van Frankrijk dan Nederlandse... dat soort af en toe toch brallende volksfeest, dat ja. zie ik de Belgen ook. Wij vieren, ook iemand, wij vieren ook iemand zesde plaats, Tom, heel uitbundig. Meneer ja. Rainebo, Mark, um, koning Albert vroeg, dat hoorden we net uh, vanmiddag... om zijn, ja. steun te no uh, zijn zoon te steunen. Uh, ja. Is dat nodig, zo'n oproep? Is dat niet vanzelfsprekend? Uh, wel, het is, het is wel fijn natuurlijk om te horen, denk ik, als troon volger, Dat je vader zegt, uh, je gaat dat prima doen. En iedereen uh, moet dat, uh, moet, uh, kan daar zijn steentje toe bijdragen. Maar het is natuurlijk wel een echo van het vermoeden. dat wel eens vaak te horen is. Dat is dat uh, deze nieuwe koning, uh, koning Filip. Uh, ja, misschien wel een beetje moeilijk zal hebben. Uh, maar ja, dat is ook dat soort speculatie dat wel vaker hoort rond, rond de, de, de monarchie. Uh, wie kent die man eigenlijk? Uh, Zo'n koning moet eigenlijk niks kunnen. Die moet vooral niks doen. Uh, dus, die moet alleen voor, voor zorgen dat hij geen fouten maakt. Maar, uh, ja, er bestaat wat twijfel, ook in de politieke wereld trouwens. Mm. Dus in die zin is het niet abnormaal dat je dat zegt, maar het lijkt mij wel ook elementaire beleefdheid van de koning om zoiets te zeggen. Overigens ja. vond ik wel dat hij uh, nagelaten heeft. Dat is het enige wat me een beetje tegenviel aan het toespraak. Dat is om zijn onderdanen uh, te bedanken en een, een, een vrolijk weekend te wensen of zoiets. Dat, Dat heeft heel, hij niet gedaan. Het was heel formeel, dus vooral de tamelijk abrupte manier waarop hij afscheid nam... verbazen mij eerlijk gezegd wel een hm. beetje. Sabine van der Putten, voor uw benoeming hier in Nederland... tot correspondent van de VRT, bent u ook lang uh, koningshuisverslaggever uh, geweest. Er is al heel lang van die Philippe gezegd van... Uh, die kan het niet, hè? die moet het maar niet worden. Ik... Uh... Ang dat ik uw vraag niet helemaal begrepen heb. U bent hier eventjes weggevallen. Er oh, is van de nieuwe koning Philip heel lang ook door adviseurs aan het hof gezegd... van die moeten we maar overslaan, die kan het waarschijnlijk niet. Is, is dat een beetje over, die negatieve stemming over Philip? Het aanvoelen is dat hij de jongste tijd wel wat uh, gegroeid is in zijn functie. Uh, de blunders waar iedereen het steeds weer over heeft... die dateren toch al van een hele tijd geleden. En um, veel mensen hopen dat um, de functie nu ook een beetje de man zal maken. Hè? Al zullen we dat natuurlijk moeten afwachten. En voor mij komt de grote test natuurlijk volgend keer... na de verkiezingen, als hij de formatie, de regeringsvorming... die ongetwijfeld weer heel moeilijk zal worden... als hij die zal... Leiden. Tom, wat voor rol speelt die uh, de Belgische koning politiek eigenlijk... bijvoorbeeld bij een kabinetsformatie? Want, want in Nederland hebben we dat net afgeschaft. Nou, ja, überhaupt ons, uh... speelt hij een te grote rol. Ik ben een uh, overtuigde republikein. Maar ik denk de rol die hij speelt is vooral die van een pauzeknop. Ik denk dat de politiek hem nu gebruikt en vooral misbruikt... om een, uh, wanneer ze er zelf niet allemaal uitgeraakt... geraken, of was ze een, een soort... Uh, spel maken, wat, wat, wat eigenlijk tactisch is, dan gebruiken ze die koning. Ik vind dat, uh, ik ben een Belgische republikein, ik, uh, ik denk dat men eigenlijk zichzelf wijs maakt. Ik, als ik Geert van Issendaal lees, die zegt dan ik ben ja. overal republikein ter wereld, behalve in België. Mm -hmm. mij, mij, be, mij bekruipt er nog een veel grotere de schaamte dan wanneer ik naar alle oud kijk. Omdat dat natuurlijk onzin is. Volgens mij kun je rustig uh, ontneem die man al zijn echte machten, maak er volstrekt de ceremoniële functie van. Dat zou nog het ergste van alles zijn trouwens voor onze separatisten, want dan hebben ze niks meer om over te zeuren. Maar in principe hoor je natuurlijk geen koning te hebben. En uh, kijk, de rol die hij speelt, wat hij ook doet, uh, het is wat mij betreft gewoon te veel. Mm. Mark Rennebo, is het eigenlijk bijzonder dat uh, Albert uit zichzelf is uh, afgetreden en uh, heeft geabdikeerd een gunste van zijn zoon? Ja, eigenlijk wel in die zin dat uh, het de eerste keer is dat een koning echt aftreden, het is nog eens gebeurd maar dat was onder politieke druk omdat die te zeer een, een voorwerp van uh, discussie was geworden, dat was kort na de Tweede Wereldoorlog en dat ging over de oorlog um, maar het viel mij toch wel op, en, en iedereen dacht, een, een Belgische koning sterft in het harnas, uh, maar het viel mij toch op, uh, de voorbije weken, toen, toen ik mij weer intensief met de koningen heb moeten bezighouden dat alle koningen die we tot nu toe hebben gehad, behalve degene die echt afgetreden is, het wel hebben over op een bepaald moment. Dus maar is niet het gedaan. Niet gedaan omdat het niet uitkwam dat ze zelf. Een, is, is zelf heel snel erop verongelukt. Uh, maar ze schreven er wel over. of ze praten erover. Wat aangeeft dat de idee van troonsafstand... toch altijd in het achterhoofd van een koning aanwezig is. Ja. En dat dus eigenlijk uh, is het niet abnormaal dat deze koning uh, die toch uh, binnenkort 80 wordt, ja. dat hij zegt van ja, goed, uh, uh, het is nu genoeg geweest en, en die heeft inderdaad gezondheidsproblemen ook omdat hij ja, toch die, die politieke druk voelt, het is niet zo ik wil daar Tom een beetje uh, uh, iets, iets verder op, uh, op, op spinnen wat hij erover zegt een koning heeft in België eigenlijk heel weinig functies ook tijdens die formatie ja, is hij meer een dat soort dat regisseur dan uh, ja, uh, dat, dat zet Tom uh, daarnet ook al. Hij Zij wordt gebruikt, uh, hè. mijn stelling dat hij gebruikt... wordt gebruikt... en dat uh, hij zelf eigenlijk... Uh, ja, ja want, een beetje decorstuk, toch? Wel, Sabine, van, ja. Sabine van de Putten van de ten tenslotte... heeft het toch een soort symbolische waarde? G gelet op dat Vlaamse separatisme waar we het net over hadden... zou het land eerder uit elkaar vallen zonder koning? Ja, ongetwijfeld. Hè? Hij wordt altijd toch beschouwd als uh, het bindmiddel, uh, het symbool dat België bijeenhoudt. En uh, voor- en tegenstanders uh, verwijzen daar dan naar als we geen uh, koning meer zouden hebben, ja, wat, wat bindt ons dan nog? Hè? Er is natuurlijk wel veel dat ons bindt, maar dat is minder tastbaar. Je kunt dat minder aanwijzen. Um, ja, ja. Ik, ik zie ik, bijvoorbeeld... Ik er... ja, Sabine, ik ben ja? het zeer, zeer oneens met, met wat je zegt. Nee, waarom maar uh, ik met, niet zo respect... nee, omdat ik vind als, als België alleen wordt samengehouden door de koning, een aftandse instelling... Ja, laat instelling... Dan het dan uit met donderen. Nu meteen, nu meteen. En ook Jongens, niet de chocolade of het bier. Nee, maar ik ben het volkomen eens met Tom als het alleen daarvan zou afhangen... dan mag het vandaag voor mij... ik die geloof dat België zal blijven bestaan... mag het meteen worden opgekomen. Ik ook. Het feit dat het nog bestaat... Is ondanks de koning, ondanks de rode duivels, die pas nu de laatste tijd weer af en toe een doelpunt maken uh, in de, de Tour de France tussen naakjes staan wij denk ik de eerste op de 15e plaats of zo. Dus telt ook al niet mee. Uh, ja, dan is het mensen, om... Ik ben het voor de eerste keer in mijn leven helemaal eerst met Mark Bol. Dit <lacht> <to> <lacht> moet die we vieren. To dag. Hey, mag ik to jullie bedanken. To Tom, het is geen Gent. Mag jullie bedanken voor deze observaties over de troonswisseling vandaag en morgen in. België, althans in Brussel. Dan Tom Lannema, Marc Renebo en Sabine van der Putten waren dat. En we gaan snel terug naar de muziek van de Tour. Is tour, radio tour de France. Jurgen van den Berg is een van de presentatoren van dat Radio Tour de France dit jaar. Wat was jouw uh, Tour Jurgen? Laat ik zeggen dat het sowieso een hele interessante tour was, uh, wieletechnisch. Maar het mooiste vond ik de dertiende etappe van tours naar Saint-Armand. De baaiën etappe. Juist. Een etappe die op het oog uh, vrij saai was zou zijn. Hè? Groepje weg, uh, opgepikt door het peloton. Uiteindelijk we uh, in een massasprint. Nou, niets was minder waar. Er gebeurde daar van alles. Eerst gingen onze uh, Belkin jongens en de ploeg van Cavendish uh, rijden... waardoor de boel op de kant werd getrokken, zoals dat dan zo mooi heet. Waar je dus de sprinters werden afgeschud en even later uh, ook nog val verder. Er zat nog een, een soort moreel uh, momentje in, hè? Mag je dan op zo'n moment wel doorrijden of niet? Nou ja, de Nederlandse jongens vonden van wel. En toen, toen kwam helemaal het mooiste moment dat de Saksobank uh, voorop ging rijden met contact door. Onze belkenjongens jongens konden aansluiten he, en dan maar voem, zat er helemaal in zijn eentje en die verloor dus die dag één minuut. En uh, ik vond dat daar uh, van alles in de wielersport bij elkaar kwam, in ieder geval ook het, het tactisch nadenken en het goed te prepareren voor zo'n uh, zo etappe. was ook wel het moment van Nederlandse glorie hè, deze Tour. Ja, ze pikte, ze, ja nou precies, in, in meerdere opzichten, ze pikten daar een minuutje terug op, op de gele trui. En het is ook een typische uh, kwaliteit, volgens mij, van de Belgen en de Nederlanders... om dat waaierrijden tot in perfectie uit te voeren. En dat hebben we daar in beeld gezien. Heb je ook gevraagd wat je muziekkeus van deze tour was. Nou, je hebt als presentator van Radio Tour de France veel platen voorbij horen komen, denk ik. Wat is jou jouw tourplaat? Deze is een verrassing. Welke is het? Nou, en ik weet ook, ik ben, ik ben eerst Engels goed te weten dat de waves, dat dat golven zijn. Maar als je dat, dat waaierijden van bovenaf ziet, dan zou je kunnen zeggen dat dat golven zijn die naar de kant spoelen. En ik kies dus voor waves van Mr. Props. Dank je Jurgen.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 Make it easy. Pulling against the street, Pulling against us. De toerplaat van Radio 1-collega Jurgen van den Berg. De Galapagoseilanden zijn niet alleen thuishaven van allerlei bijzondere diersoorten, waaronder de beroemde Reuzenschildpad. Maar er wonen ook zo'n 180 miljoen ratten. En die zijn ze daar liever kwijt dan rijk. Om de beesten uit te roeien is onlangs 22 ton aan gif over de eilanden uitgestrooid. En dat lijkt op zijn beurt weer niet zonder risico. Frans Engelsma is dierentuinbioloog en secretaris van de vrienden van de Galapagos. Wat doen die vrienden precies? Uh, wij zijn een van de uh, vriendenorganisaties die in verschillende landen bestaan. Uh, wij proberen in ieder geval berichten over de Galapagos... Uh, onder onze donateurs te verspreiden, informatie te geven. En de donateurs op hun, kant, op hun beurt die, uh, die geven financiële steun aan ons. En wij kunnen jaarlijks in goed overleg met de andere organisaties in uh, Europa en buiten Europa... kunnen we dus het werk van uh, het park en van de Charles Darwin Foundation... op de Galapagos ondersteunen. Het zijn heel bijzondere eilanden, maar naar nu blijkt ook kwetsbare eilanden. Uh, hoeveel diersoorten? Wat zijn de belangrijkste dieren die daar uh, voorkomen? Nou, Het aantal is natuurlijk gigantisch groot. Want niet alleen zijn het uh, eilanden met landdieren... maar het zijn ook uh, eilanden omgeven door een oceaan. En ook het, uh, het zeereservat. Het ligt bij Ecuador. Erbij. Het is duizend kilometer uit de westkust van Ecuador. Het is een provincie van Ecuador. En het ligt zo'n beetje op de Evenaar. En uh, ja, het is ooit ontstaan door vulkanisme... En zes, zeven miljoen jaar geleden zijn er eilanden ontstaan. Die eilanden komen als het ware op een lopende band. Gaan langzaam maar zeker vijf centimeter per jaar naar het oosten toe. Dus die verplaatsen zich richting het vaste land. Maar zijn voorlopig nog eilanden. En ja, door allerlei vormen van toeval zijn er allerlei dieren terechtgekomen. Vogels die kunnen vliegen of die verwaaien met de wind die kant uit. Dieren die kunnen zwemmen. Maar er zijn ook dieren die zeg maar drijvend uh, op een drijvend stuk houden. wat zijn de beroemdste? Dat... Want de reuzenschildpad. Dat zal iedereen ongeveer kennen, althans van naam. Ja, de Reuzenschildpadden. schildpadden. de buren die er geweest zijn. <laughs> zo is dat, ja. Maar ook uh, de zeelegoanen, de landlegoanen, zee land die uniek zijn. Alleen daar voorkomen trouwens ook die Reuzenschildpadden. Die soorten die daar voorkomen, elf soorten, komen alleen daarvoor. En zo zijn er nog tientallen andere soorten. De bekende Darwinvinken, een stuk of veertien verschillende soorten die daarvoor. Die daar voorkomen. Ah, dat is heel bijzonder, inderdaad. Nu blijkt er dus dat er ook allerlei dieren zijn waarvan het niet de bedoeling was dat ze er kwamen. Waar komen die ratten vandaan? Die ratten zijn ooit door de mens meegenomen. Niet eens bewust, maar onbewust. Maar we weten dat ratten oorspronkelijk uit Azië komen. Dat ze uh, op een of andere manier heel vaak aan boord van schepen worden meegenomen. En zo gauw daar dus de eerste boekaniers, de zeerovers kwamen... of de zeevarenden die op walvisvangst daar naartoe gingen. Toen zijn die ratten aan land gekomen. En die kwamen in een omgeving die voor hen erg gunstig uh, was. Voedsel, tover en nauwelijks vijanden... Ja, wel af en toe vijanden, maar niet dat er veel vijanden waren. Dus die, die beesten hebben zich enorm vermeerderd. En die zijn, eh, nou ja, zo straks had u het over, 180 miljoen... Dat geldt voor een eilandje van enkele tientallen vierkante dat kilometers. Dat dus in, in de ratten. hele Galapagos daar, daar zijn die getallen nog veel en veel groter. Wat voor schade hebben ze aangericht? Wat werd het om met een gifbombardement een eind aan die rattenplaag te maken? Als het gaat om die ratten, dat is de zwarte rat en de bruine rat, dan praat je vooral over het, het eten van eieren van zeer... Zeldzame dieren die alleen daar voorkomen. Die zeelegoanen, landlegoanen, lavahagedissen, de reuzenschildpadden. Uh, daarnaast het zijn het alleseters, dus alles wat ze maar tegenkomen, wat ze te lijf kunnen gaan, dat zullen ze aanpakken. Maar het betekent daadwerkelijk een bedreiging van onder andere die populatie: zeelegoanen, landlegoanen, lavahagedissen en die zeeschildpadden. Of die, die reuzenschildpadden, sorry. En wettigt dat een gifbombardement uit de lucht? Uh, in ieder geval uh, zullen de maatregelen genomen moeten worden. En uh, daar is een aantal jaren geleden gekozen voor inderdaad wat u noemt... Een, een bombardement vanuit de lucht met gif. Het is een soort van giftige bloedverdunner. Uh, men dacht dat dat een heel effectieve manier zou zijn. Is ook gebleken. Je moet alleen zorgen dat die dieren die eventueel de de gestorven ratten zouden kunnen gaan eten... dat die er afblijven en dus weggevangen moeten worden. Uh, en dat betreft dan vooral een heel beroemde soort die daar voorkomt, de Galapagos buizert. Een grote, heel donkere buizert. Een vogel. Een vogel groot dus. Vogel. Ja. doet denken aan onze buizert, maar is een, een zeer aparte Groker. soort die alleen daar voorkomt. Hij is groot, zeg maar een halve meter lang. En wat voor schade leidt die buizert door dat griepombardement? Nou, die buizert die zal niet afblijven als hij daar ratten vindt die dus met dat gif uh, zijn gedood. En krijgt dan ook het gif binnen. Nou, u weet dat gif bouwt zich op in het weefsel van dergelijke predatoren. En ze zullen zelf een slachtoffer worden. Wat heeft men dus gedaan toen men begon met deze gifbombardementen? Men heeft de buizerden eruit gevangen. Ook niet zo simpel, want de buizerde is een heel bijzondere soort. Eén vrouwtje, het vrouwtje is het grootste... heeft meestal twee, drie, soms zelfs vier mannetjes... en leven dus in een, in een heel bijzondere samenlevingsvorm... Als je dus even één vrouw met vier mannetjes. Ja, uh, soms één mannetje. Ja. Andersom erbij, komt soms bij de mensen twee. wel voor. Maar... Ja, maar dit is polyandrie. Dat wil zeggen één vrouwtje, twee, drie, vier mannetjes. En dat is hun manier om hun jongen groot te brengen. En als je dus die dieren wilt wegvangen, moet je ook zorgen dat je de stellen. Een, vrouwtje, een paar mannetjes bij elkaar houdt, dat je ze goed te eten geeft... en dat je ze lang genoeg in gevangenschap houdt... voordat je ze weer gaat uitzetten, om ze geen gevaar te laten lopen. Dat is ook gebeurd, en dat is ook maar succesvol gebeurd. Maar er is toch iets meer misgegaan? Ja, ik begrijp ook uit uh, berichten de laatste tijd... dat er op een bepaald eiland, Pinzon, waar zo'n 60 buizen voorkomen... dat er nu toch een aantal uh, uh, buizenden is gestorven aan de gevolgen dus van het gebruik van dit gif. Ja. Nou is natuurlijk de vraag, wat, wat, moet, wat moet je nou eigenlijk voor kiezen? Het is een duivels dilemma. Als, ja, als je die rat hun gang laat gaan, dan uh, eten ze al het eten dat voor de autotone dieren bedoeld was ja, en die, Niet alleen het eten, maar ze zullen ook dus de eieren blijven prederen. Dus dieren... als je dus wel maatregelen neemt zoals ze nu hebben gedaan... de regering van Ecuador, dan komt het dus kennelijk... in de voedselketen van de vogels daar. Ja, en in dit geval is er dus op 60 dieren... zijn er 16 vogels de dupe geworden. Je zou je af moeten vragen, is dat uh, iets wat je tolereert... Of wil je dat niet tolereren? Als je het niet tolereert en je doet dus niks aan de ratten... of je gaat misschien op zoek naar een andere vorm van, van uh, verdelging... dan zal dat tijd kosten en het zal dus weer opnieuw slachtoffers uh, ver... Wat is de oplossing van dit dilemma? Duivelse dilemma? <laughs> ik, ik zou het graag willen, willen geven. Ik moet zeggen dat nog toe dachten we, uh, ook uit alle berichten die we kregen... dat dit een uitstekende oplossing was. Een effectief werkend gif... Op tijd de dieren eruit, lang genoeg de dieren eruit laten... en als ze terugkomen, dan is het gevaar geweken. Nou, dat gevaar geweken, dat blijkt dus niet altijd 100% te gelden. Maar ik denk dat je ook in zulke omstandigheden... een zeker risico mag lopen. Uh, alleen op de langere duur moet je er zeker van zijn... dat die populatie gered wordt. En dat is nu niet zeker. Nee, maar ik denk dat je toch optimistisch mag zijn. En bovendien, er zal ongetwijfeld nog steeds onderzoek gaande zijn. Vergeet niet dat bijvoorbeeld voor die Galapagos-Buizert, daar hebben we een heel beroemde bioloog die er al 40 jaar aan werkt. Een Nederlander, Chitte de Vries. Hij zal onderhand u al met uh, pensioen zijn gegaan. Maar die zal zijn ervaring best daar ten dienste stellen en adviezen geven hoe je het aan moet pakken. Er gaan steeds meer, ook uit Nederland, toeristen naar de eilanden. Mensen zijn uh, inmiddels een beetje uitgekeken op Mallorca en zo. Dus de galapagos eilanden is, is dat eigenlijk goed voor, voor die prachtige natuur daar, dat massatoerisme? Als ik heel eerlijk ben, dan zou je moeten zeggen... laat het helemaal alleen daar liggen, bezoek het niet. Blijf er vanaf, zorg dat er geen mensen komen. Maar het beheer van deze unieke natuur, het behoud van natuur en landschap... is zo kostbaar dat je de inkomsten uit het toerisme heel hard nodig hebt. Alleen de getallen die er spelen, die zijn onrustbarend hoog. Uh, de laatste jaren kun je spreken over 200.000 uh, toeristen per jaar. We zijn er afgelopen november geweest... en toen zagen we dat er een nieuw stationsgebouw werd gebouwd. En dat wil zeggen dat men dus veel grotere aantallen per vliegtuig gaat aanvoeren... En de directeur van de Charles Darwin Foundation, Sven Lawrence, heeft gesproken over in uh, de orde van een aantal jaren: 10 jaar, 15 jaar, gaan we wellicht wel naar 400.000 bezoekers. Dat is, dat is natuurlijk veel. Te veel. Een, dat is een belasting, ja, dat zegt u wel, en dat kan ik met u eens zijn. Maar het is natuurlijk in ieder geval een enorme belasting. Aan de andere kant de inkomsten uit dat toerisme, die zijn uitermate welkom... en zouden ook wel eens een heel belangrijke steun kunnen zijn... om natuur en landschap effectief te gaan ver, uh, beschermen. Het ironische is dat Charles Darwin, u noemde hem al daar... met zijn reis met de Beagle nog geweest is. Onder andere uh, op basis van zijn ervaringen daar... zijn theorie over de the survival of the fittest uh, heeft geschreven. Ja, dat zie je nu eigenlijk tussen de ratten en de schildpadden, Ja, maar dat is iets wat natuurlijk dagelijks uh, gaande is... En ik denk dat ook toen al Darwin heeft rondgekeken... en heeft beseft dat daar een enorme strijd gaande is... en dat daar bijzondere evolutionaire processen uh, gaande zijn. Ik dank u, Frans Engelsma, secretaris van de Vrienden van Galapagos. Oogredacteur Ruurt Edens. Wielrenkenner Ruud Edens ook deed samen met Martin Bonds verslag van de 100 e Tour de France in Met het Oog op Morgen. Gaat hij straks nog één keer doen. Maar Ruud, wat was voor jou het mooiste moment van deze Tour? Dag Max, Um, nou, niet echt een mooi moment... maar ik vond de persconferentie van Chris Froome zo bijzonder... na zijn overwinning op Mont Ventoux. Want al die uh, dopingvragen. Ja, al die dopingvragen. En je zag hem uh, zijn gezicht betrekken... en hij was zo teleurgesteld dat de pers alleen maar daar vra vragen over stelde. Ik had echt medelijden met hem. Ga... Ja, het is de vraag die de hele tijd boven deze tour is. Ja, dat moeten journalisten toch vragen? Het kan toch niet anders na al die ervaringen met Armstrong ja, en zo? Ja, maar wat, wat kan je verwachten van zo'n vraag? Dat die jongen zegt, ja, inderdaad, of doel. Ja, je had er ook zo weinig aan. Wat is jouw tourplaat? Ik heb een nummer gekozen van de Engelse groep Tindersticks... uit Nottingham. Het nummer heet Sometimes It Hurts. You wasting your time. Coming round. What got you to thinking There was something new going on You're wasting your time Coming around here What got you to thinking I had a different song uit Nottingham buurt Edens. Ik vind het prachtige muziek, maar ik begrijp eigenlijk helemaal niet... wat dit met de tour te maken heeft. Nou, met de tour niet zoveel, met de titel wel. En er zit een regel in. Some days it hurts, some days it feels real good. En dat geeft voor mij de vreugde en pijn weer van um, renners en fans... tijdens die tour. Het is 5 voor 12. Met het oog op de tour... Een etappe te gaan en dan zit die honderdste Tour de France erop. De ja. buurt Eden's deed samen met Martin Bonds verslag uh, al die weken lang in de rubriek 5 voor 12. Uh, u hoorde hem al even met zijn muziekkeus, Ruud. Uh, we stellen jullie ja. eigenlijk al weken de, de hele tijd dezelfde vraag. Ja. Waar moeten we morgen op letten? Waar moet ik morgen op letten? Nou, ik zou morgen op een paar dingen letten. Ik, je moet meteen bij de start gaan kijken. Het is dus, uh, geloof ik om kwart voor zes. Um, de eerste tien kilometer rijden de renners door uh, de tuinen van Versailles, van het uh, Paleis van Versailles. Is dat dat ik heb ze zelf nog nooit gezien. Nou ja, dat is niet echt een plek waar je een wielerkoer zou verwachten. Dat is echt voor de honderdste keer? Vanwege de honderdste keer. En ze starten ook bij die, uh, bij die paleizen, dat is heel mooi. En, en hoe gaat het dan verder? Waar gaan ze heen dan? Ja, nou nou ja, dan ze gaan naar, de naar Parijs. De, de, tussenin is wat, wat minder interessant volgens mij. Maar dan uh, in Parijs rijden ze ook uh, om de Arc de Triomphe heen. Dat hebben ze ook nog nooit gedaan, want uh, meestal rijden ze ervoor langs. En dan uh, wat ook nieuw is, is dat ze in de uh, avond in het donker gaan finishen. Om uh, ongeveer kwart voor tien is dat. En dat is ook vanwege dat jubileum? Ook vanwege het jubileum. Dus dan uh, kan Parijs als lichtstad uh, zijn eer aandoen. Want je ziet die renners in het helverlichte uh, Parijs rondrijden. Dat lijkt me een prachtig tv-beeld. Ik denk het ook. En um, als dan de huldiging wordt gehouden, is het echt pikken donker. En het schijnt dat ze de Arc de Triomf dan uh, in het geel uitlichten... vanwege de gele trui natuurlijk. Wauw. Dat, dat lijkt me ook historisch om te zien, Max. En die gele trui die gaat naar Vroom, neem ik aan. Dat staat ja, wel vast, Ja, dat, dat staat wel vast. Ja, hij ja, kan natuurlijk altijd vallen. Maar dat is volgens mij uh, nog nooit gebeurd... dat iemand in zo'n wandeletappe naar Parijs... dan nog zijn gele trui kwijtraakt, maar... Maakt die etappe eigenlijk nog wat uit, die laatste etappe, of is dat allemaal symboliek? Het is voor, uh, vooral symboliek, uh, totdat renners in, um, in Parijs aankomen... en dan gaan ze opeens van uh, um, wandeltempo uh, keihard rijden. En uh, dat zijn allemaal groepen die uh, ontsnappen en je denkt, nou, misschien blijven ze wel weg. Maar het wordt bijna altijd een massasprint. En de laatste vier jaar, geloof ik, is die gewonnen door Mark Cavendish. En wat verwacht je nog van de Nederlanders? Morgen? Ja. Nou, uh, niet, niet zoveel. Dat ze heelhuids uh, aankomen... en dat Mollema zesde wordt in het eindklassement. Maar in die sprint gaan ze niet meedoen. Leid jij er ook zo onder dat het eerst zo goed leek te gaan... met uh, die Belkin ploeg en ja, dat het allemaal toch een beetje teleurstellend is afgelopen? Nee, ik vind, ik vind dat ze het goed, goed hebben gedaan. Je zag wel in die eerste twee weken... dat Mollema echt al op zijn, uh, uh, op zijn toppunt aan het rijden was. Dus ja, ik had ook niet verwacht dat die tweede zou blijven, hoor. Dankjewel, Huurt Edens. Dit was het ook. Morgen zit hier John Jans van Galen, Straks bij BNN, de overnachting. Volkskrant-columnist Sheila Sital Singh. Die ken ik, die is heel leuk. Goed weekend. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen heb, dauert een zigarette. En een laatste glas im Steen.